Voor degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelen... and Co. Van Goedemorgen. En wat kan ik voor u betekenen? U had juffrouw Terhelle even willen spreken? Ja, wie kan ik zeggen? Gertjan. Oh bah. Wat nee, ik zei ola. Oh, Afkorting van ola, oh, la. Begrijpt u wel? Ja, momentje. Dan kijk ik even of ik haar op de huishoudelijke afdeling bereiken kan. Nou, dan gaat u dan meneer Gertjan Dit is de afdeling Contabiliteit. Je vlotte Helle, zegt u. Nee, die ging er dus zojuist de deur uit. U kunt het niet met mijn doen? Ach, nee. Nou, dan verbind ik u even door met de ontwerpafdeling. Moment, gaarne. Ja, op wie wacht u? Ach, wat naar, nou. En wat doen we eraan? Ja, als u dat wilt doen, dan lijkt me dat een bijzonder intelligente oplossing. Ja, dag meneer Gatjan. De klevert. Ja, omdat ik nou eens één keer een beetje belangstelling getoond heb voor zijn operatie. Nou, ik zal hem toch maar eens een keer midden in zijn gezicht zeggen dat de rest me koud laat. Goeiemorgen, mijn allerliefst te Ach, het, meneer Biels. Wat ziet u er stralend uit? Ja, ja, zeg, en mag het, hè? Op de dag dat mijn levenswerk voltooid is. Nou, graag, zeg. Dat dacht ik waarachtig ook. En laat me jou en nou eens even lekker knuffelen, zeg hier. Een stevige pakkerdopje. Morgen, chef. De. panel. <lacht> Neemt u niet kwalijk, chef. Al goed, Paul, al goed. Ik wilde het Terhelle juist even een spedelse. Hé, <lacht> hey, zeg, wat is dat? Wacht eens even. Wat moet dat met dat fotoapparaat, Paul? Uh, sorry chef, ik wilde u... Ja, ja, ja, ja! <laughs> Jij wilde me even kieken, hè, Paul? In een compromitterende situatie, hè, Paul? Oh, wat uh, Chef, ik verzeker u... En dan morgen om salarisverhoging komen mekken. Hé, en dan klant Zuis per ongeluk een afdruk op m'n bureau laten vallen, hè, Paul? Meneer Biels, doet u me genoegen? Hè. Jawel, nou, en dat ze hebben ze al zeer met me willen flikken, Paul. Oh ja, waar? Ja, en da dat was in de... Ja, dat doet helemaal niet toe. Dat staat hier volkomen buiten. Ja, yeah, dit was onschuldig. En dat toen ook. Hm. Maar weet je wat ik toen gedaan heb, Paul? Nee, chef. Ik heb die smeerlap zijn kiekkast uit zijn handen gerukt. Zo. Meneer Biels. En ik heb hem dat filmpje eruit gescheurd. Zo. Maar, maar, maar, maar, maar, maar. En ik heb het barrel op de grond gesmeten. Zo. Met mijn nieuwe toestel. En ik ben hem met mijn volgende gewicht zo bovenop gaan staan. Bo voilà. En nou jij weer? Met mijn nieuwe toestel. Ja, je nieuwe toestel. <laughs> Vanaf heden jouw toestel, zeg maar. Ja, uh, als iemand denkt dat ik me door de eerste, de beste zenuwpatiënt met dure fotoapparatuur aan gruzels laat stampen. Wat dan, Pol, Nou, dan? dan krijg ik toch behoorlijk zin om hem een enorme dreun op zijn stomme bolle kop te geven, meneer Beels Het, nee, het, het, het is niet waar. Nou, wat of? Ja, stomme bolle kop. Stomme bolle kop, ja. Ah. Zie je dat nou, helpen? Paul, hier. Paul, hier, hè? hè? Hoe vind je hem? <laughs> Had je niet achter hem gezocht, hè? Nou. Nou, ik wel, hoor. Leer mij Paul kennen zeggen, hè? Maat jij, Paul? Ja, eh, uh, luister eens, chef. Ah, ja, nee, nee. Weet je wat de mensen dan denken van Paul? Die denken gemakkelijker meegaande jongen. Hè, Paul, waar of niet? Ja, chef, maar... de. Uh... Ja, nou, maar juist. Maar, maar, maar, ja, maar dan verrissen ze zich. Mooi hoor. Want laat niet de eerste de beste... Zenuwpatiënt. Zenuwpatiënt. Daar hou jij je naar buiten. Hoor. Laat niet iemand in zijn drift aan Poolse fotobullen komen. Want toevallig dat Pool hem dan een dreun geeft op, op zijn... Stomme kop. Juist. maar ah, ja, daar hebben... We moeien toch niet overal mee? Zulke dingen zegt Paul ook maar in zijn drift. hè, Paul? Goeie. Ah, goeie. Nee, Veef. Goeie kerel, leuk dat je er bent, joh. Kom binnen, gezellig. Dan zijn we er allemaal, hè? Eh, zeg, ja. Zeg, zeg, wat heb je gedaan? Ja, ja, natuurlijk. <laughs> en ook. En hoe, zeg. En wat zei hij eigenlijk? Zeg, ik versta de jongen nooit, zeg. Merkbaar. Ja. Ja. Hij vraagt wat of hij gedaan heeft. Oh, juist, hè. Gedaan. Gedaan. Ik. Hoezo dan, Nee Hoezo? Nou, dat je zo vuilvrolijk bent... <laughs> dat ik. Zo vuil vrolijk ben. De, de, oh, hé Bij Ben je nee? Bij je mal? Gewoon, gewoon, goede stemming. Klein misverstand met Paul is alweer opgelost, hè, Paul? Ja, luister eens, ja. Oh, uh, kijk nou even. Wat? Heb je een nieuwe toestel mee? Uh, uh, ja. Ja, nou, als ik het nou, uh, als ik het nou eerlijk moet zeggen. Hé? Uh? Nou, wel een beetje. een beetje slordig afgewerkt, hè? Nou uh, ja. Nee, nee, ja hoor. Wrijf het zout maar weer in de wonden, hoor. Als hij met net zat te treuren over zijn nieuw bezit, waar een klein ongelukje mee gepasseerd is. Nou, een klein ongelukje, volgens mij, hij heeft er een olifant op gestaan. Hè? Ja, dat klopt, ja. ja nee, ik bedoel, dat klopt helemaal niet, hè. He. Dat is een klein misverstand. Laat ik het zo maar noemen, nietwaar? En daarbij heeft oom in zijn drift... Ik heb ongeluk de voet opgezet. Zo, nou, dan mag je niet mopperen, hè? Hoezo? Dat je die druiloor treft. Want die, die pikt alles. Hallo? Nou, als je het mijn geflikt had, dan had ik je mooi een dreun op je stomme bollek opgegeven. Nee, veef, dit gaat te ver. Ik sta niet toe dat jij de heer Polleman in mijn bijzijn dusdanig beledigt, neef Eef. De heer Polleman is geen druiloor. En de heer Polleman pikt niet alles, Pol. hè, Pol? Nee, chef. Hoor je wel? Nee, chef, juist. De heer Polleman is hier een man van eer... ...die niet met zich laat sollen, Paul. Nee, chef. Hoor je wel? En als iemand de heer Polleman zijn eer tena komt... ...en hem krenkt in zijn bezit... ...dan eist de heer Polleman daarvoor genoegdoening, Paul? Ja, chef. Hoor je het? Voilà. Wat kost dat barrel, Paul? 450 gulden, chef. Ja, ik zal eens een keer iets goedkoop kapot trappen. <lacht> 454 pak aan Paul en over die salarisverhoging valt te praten ook zonder fotografische chantage Paul hartelijk dank chef maar uh, ik was helemaal geen chantage van plan chef oh nee nee nee chef wat dan wel Paul met die zeepkist wat dan wel nou ik had een uh, foto van u willen maken chef nee ja waarom? vanwege vandaag chef Vandaag? Ja, de opening van de eerste door u gebouwde kantoortoren, chef. De de... Nee, nou, nou, nou, Paul, waarachter ze... Nou maak je het me even. Heel moeilijk, Paul. De opening van onze kantorentoren. Zeg maar mijn levenswerk. Nou, dan nou voel je dat heel fijn aan, Paul. Dan neem jij je gloednieuwe dure fotoapparatuur mede. ...om mij op deze grote dag vastleggen op de gevoelige plaat ter vereeuwiging voor het nageslacht. Ja, en jij trap zijn vogeltje dood, hè? Ja, dat is jammer. Dat is jammer. De feestelijke opening van het zakengebouw... ...Hermeshof. In Buitenpoldocht, zeg. Door de heer burgemeester zelf. Twintig verliepingen, waarin gevestigd veertig en feest. Vandaar dat ik hier zojuist zo stralend binnenkwam te hellen, hè? En jou zo snel even. In de armkneep. Ja, hier, ik voel het nog. Nou, dat is, een, uh, dat is een rare plaats voor een arm, zeg. Ja, maar, maar, maar... maar. Eh, ik stel het me helemaal voor als de heer burgemeester aan het koor trekt... en statig het gordijn wegleidt van het naambord Hermeshof. Ja. Zeg, is dat overigens goed gegaan met de repetitie? Nee, veef, die onthulling van het naambord. Ja, Jazeker. Goed zo. Ja, alleen, ik, uh, ik trok wat te hard, man. Nee, en toen? Nou, toen zijn er een paar van die letters naar beneden gekletterd. Van Hermershof? Van Hermershof, maar dat geeft niks. Er staat nou alleen nog me sof. Me sof? Allemaal gezegd: televisie, fotografen, de genodigde. En dan laat jij de burger rustig me sof onthullen. Nou ja, ik dacht, euh, ik dacht als geintje... Als geintje? De hoogverstaan van de staatssecretaris en 5 miljoen tv-kijkers... ...de plechtige onthulling van 20 verdiepingen besoft. En dan ga jij als de bliksem nu achterheen. Dat dat onmiddellijk gefixt wordt met die letters. Oké. Okay. Maar uh, dat met die duiven dat loopt gesmeerd, hoor. Oh ja? Hoe bedoel je? Nou, dat, dat lossen bij die onthulling. Dan worden er toch 2000 postduiven gelost... Ja, en? Nou, dat heb ik ook even laten repeteren, hoor. En dat loopt als een trein. Binnen de seconde waren ze de lucht in. Alle 2000, zo de alle, lucht in. Alle 2000? Ja, rats, weg. Hup. Rats, weg? Dus jij, jij hebt in alle rust... Heb jij even 2000 duiven laten ontsnappen? Nee, nee, als repetitie. Ja, nee, als repetitie... En nu zien de mensen vanavond in het journaal hoe wij in één klap 2000 lege hokjes opensmijten. smijten. Nee, nee, ja, maar wacht, wacht. Even, wa oh, juist! Ja. Daar sta je even van te kijken, hè? Dat als je 2000 duiven weg gaat vliegen, dat je ze dan weg laat vliegen. Ja, maar lakker, gewoon dat een gein, zeg je. Of dat een gein is, nee, Dan heb ik voor die duivenmelkers een auto moeten uitloven. ...om ze op te krijgen. En oh, er was 6000 ballen. <lacht> voor de houder van een koermees... ...die het eerst thuis is. Mooie chaos. Nou ja, zal ik eens proberen ze terug te fluiten? Wel ja, joh, waarom komt er geen jachtgeweer? Knalletjes naar beneden, wat geeft het? Krijg ik straks 500, 600 voor duivenpesters aan mijn telefoon. <lacht> is de telefoon van meneer Wiels. Meneer Wiels, mijn beest hier is nou al thuis. Hoe kan dat? Wat moet ik doen? Wat <lacht> komt ik door? Draaien en opkluiven. En ik sta nou mijn sok te onthullen. Hé hey, jasses, heeft dat niemand een beetje medelijden met die stumpers? Welke stumpers? Ja, die duiven. Stel je even voor, zeg, dat je dan zelf naar Tilburg vliegt voor niks met je tong op je dinges. Op mijn wat? Op je staart. Nou ja, waarom geen zout erop op mijn staart? Wie vliegt daar met zijn zoute tong op zijn staart boven zijn sok? De koerende aannemers. Nou ja, in ieder geval hebben we jouw bloemenmeisjes nog ter helling. Dat zal het aardig doen, dacht ik. Zeg, ik dacht wel dat dat het aardig zou doen voor de gasten. Zo'n twintig charmante meisjes in luchtige toiletjes die daar boven op het gebouw in de daktuin een licht klein Vrolijke danspelken opvoeren. Perfect. Ja, alleen die wind, hè? Die, die wat? Die wind. De wind? Ja, die waait boven, hoor. Ja. ja, en er wordt vandaag nog meer wind verwacht. En dat ging gisteren al fout, kan je nagaan. Fout wat? Nou, met die papieren jurkjes. Ja, dat heb ik u trouwens toch al meteen gezegd. Papieren jurkjes. Ik mocht er niet meer voor uitgeven. Ja, dat is ook de zuinigheid die de naaktijd bedriegt, hoor. De naaktijd? Ja, wat wil je nou? Die van die kinderen stonden al halverwege het eerste nummer in de BH'tje. Pardon. Ja, een groen van de kouper zelf. Ja, dat is voor het eerst van mijn leven... dat ik een groene tulp in zijn lingerie heb zien staan. Ja, hier zijn hier, hier een programma. Hier staat aangekondigd 14.30 uur 30 op de daktuin dansen van de bloemenmeisjes. En wat verwacht je dan? Bloemenmeisjes. Hahaha. <laughs> voilà! Alsjeblieft. Samen, lichtvoetig gedoe en geen kleumende groep nudisten. Gisterenmorgen, toen heb ik de stakkers een paar cognac motten laten drinken. Oh ja, en. Nou, toen werd het helemaal een beestenbende natuurlijk. Nee. De dansende roos die liet het laatste blaadje ook nog vallen. Nee. En die klom op de reling en riep alsmaar. Ik kan vliegen. Die hebben we met vijf mannen de grond moeten houden. Oh, wat machtig is dat voor de ramp vandaag? Nou ja, misschien kan de burgemeester de brevet intrekken, weet ik De Mensen, één ding. Er wordt vanmiddag in cognac geschonken. Duidelijk, de doofde. De, de, de valschermen. Hoe? De, de parachutes jij, jij zou toch organiseren dat al die tijpjevrouwen op het moment van de onthulling op de bovenste verlieping 3.000 boeketjes droppen parachutes ja ja maar dat loopt heerlijk oh bedankt zeg dat is tenminste één attractie die slaagt leuk idee anders hè? als er daar zo'n 3.000 boeketjes blommen vriendelijk neer en dalen ...op gans buitenpoldert. Ja. Om de bevolking de blijde komt te doen... ...van de opening van mijn de van de, de hermeshof ja. Ja, dat ga ik ook niet meer kwijt, zeg. Maar dat zullen ze dan waarderen, hè, de mensen. Ja, de koeien. Excuus? De koeien. De koeien? Ja, vanwege de wind. Leg uit. Nou, we hebben vanmorgen als proef... ...hebben we er een gedropt. Gedropt en... Nou, die wind, ze drijven lijnrecht de polder in. Wel ja, voor ballen bloemen. drijft de polder in. Ja, ja die boer die zal morgen ook wel opkijken, denk ik. Wie? Nou, die boer, oh. als hij morgenochtend als met emmetjes water ziet te melken. Ik geloof dat je een beetje daas wordt, zeg. De opening van mijn levenswerk. Paul, wat is er pols? Paul steekt zijn hand op, Paul is af. Uh, uh, ja, ik stak mijn hand op, chef, omdat ik opeens bedacht, ik heb mijn oude toestel ook bij mijn chef in mijn tas. Ach ja. En daar wil je nou zelf ook even op staan. Nee, die foto-chef, als u de prijs opstelt, dan maak ik hem. De foto-akkoord, ja. Dat is in ieder geval iets, chef, voor het bedrijfsalbum. De directeur Biels dankt tijdens op de opening van de kantoren Tornenhof. Uh, ja, We hebben mijn Hermeshof. Ja, dat doen we, ja, dat doen we. Hier, hier, hier, bij de, bij de maquette, weet je, weet je wat, Neveef wacht er ook op. En, en jij ook, Paul, jij als architect, hè, en dan neemt Terhellen hem. Terhellen, ja? Okido. Kom hier, zeg Neveef, Paul, even losjes rond de maquette scharen, hè. Maar dan moeten we iets doen, luister. Ja, als we nu de, de bouwtekeningen erbij nemen, chef, en daar wat losjes over kouden. Een goede suggestie Paul, ja, de bouwtekeningen. Ja, wacht even, ik heb hier de berekeningen in mijn tas. De berekeningen, dat kan... Zeg, wat doe jij met de berekeningen in je tas? Nou ja, die mocht ik toch gisteravond meenemen naar de cursus? O ja, o ja, dat is waar ook zeg. Knap werk, die berekeningen van ons, hè? En wat zei je leraar? Ja, hij stelde er nog een vraag over. Oh, wat een vraag? Dat is interessant zeg, laat horen. Losjes antwoorden, nee, Nou, hij zegt, moet je hier eens kijken, hier. ja. ja. Oh, oh, oh, daar, ja. ja? Ja, hij zegt hier, hier dan, hier, hier lees ik de uitkomst van het bodemonderzoek. In die uitkomsten lees ik het cijfer 3. Ja, nou, kom schiet op, cijfer 3. Ja, en hier dan, hier, in de berekening van het fundament en in alle andere berekeningen, is dat opeens 8,1. Hoe kan dat? <lacht> hoe kan dat? Nou, dat is een. pol. hoe kan dat? Nou, zeg, was Koen nou opeens? Ik zie Koen niet meer. Hé, hey, nee, zeg, Paul, waar ben je? Hij lijkt. Zeg, hij leidt, hij ligt, bedoel je, hij slaapt. Ik bedoel, hé, hey, wat doet hij? Wat moeten we nou? Wat moeten we nou doen? Oh wacht, zal ik even mond op mond beademen? Nee, nee, nee, dat zal je niet, nee. pol pol. Zeg, ik heb hem wel genomen, maar ik ben bang dat Koen net bewogen heeft. Ja, pol pol, kom nou, Paul. Morgen, chef. Morgen, chef. <lacht> Morgen, chef. Morgen, pol. Ja, en niet altijd op van welke manier de pol. Als iemand bijkomt uit een appelflaute, dan zegt hij, waar ben ik? En dan wens toch omstanders geen goeiemorgen, Paul? Nee, chef. Waar ben ik, chef? Dat zie je, Paul. En waarom valt je flauw als neef? Eefs leraar heeft geconstateerd dat het cijfert 3 is veranderd in het cijfert 8-1, Paul. Wat? Uh, uh, nou, dat... Uh, uh... Daar gaat-ie weer. een gezicht van? Ja, ja. Hier, hier. Paul. Is... Oh, oh nee. Hallo, hallo, Hallo, Paul. Hier, Paul. Oh, net geus genoeg, zegt, Wakker worden, Paul. Je moet eruit, pol. Morgen, chef. Morgen, pol. Wilt u mij slaan, chef? Ik heb je geslagen, pol. Was dat nodig, chef? Ja, pol. Hartelijk dank dan, chef. Nou goed. En nou blijf je bij. Hé, Paul. En nou vertel je me wat het betekent. Dat het cijfert 3 is veranderd in het cijfert 8-1, pol. Dat betekent het einde, chef. Goed zo, Paul. blijven hoor. En het einde waarvan dan? Van uw sof, chef. Van uw Hermshof, chef. En dat is een fout, chef, in de berekeningen. En dat wil zeggen dat het fundament niet klopt. En dat het binnen het half jaar de, de, de, de hele zaken meter uit het lood hangt, chef. Chef! Oh, hij valt vlauw. Oh, zeg maar, nou ga ik toch even mond op mond beademen hoor. Eén, twee... Ho, oh, oh, ho, oh, weg, weg, weg, weg, weg, weg, weg. Wat, wat, wat, wat zit je bij oor te blazen? Ja, je moet wel even stil blijven liggen, hoor. Ik lig helemaal niet, hè. Op de roepen, pol, pol, pol, pol, alle mensen pol. Is het waar? Is het waar, pol, dat binnen een half jaar een meter uit het lood hangen van maar Hoe heet het ding ook nou? Hoe heet die... Nou ja, zeg, zeg maar toren. Ja, nou, of... <God> <hijES> Dan kunnen we de zaak wel sluiten. Maar nou, waarom? Waarom? Er zit een toeristentrekkerpje in. Ik word gek zeg, ik omdat dat gek wordt. Mijn ondergang, mijn ondergang. Bijgenaam mijn levenswerk, mijn bouwschandaal van de eeuw. Ik draai de bak in. Hoe kan het nou allemaal, Paul? Hoe heb je dat nou gebakken, Paul? Ik, uh, ik vrees dat we de computer verkeerd gevoed hebben, chef. <tied> Jawel. <tied> we hebben de computer verkeerd gevoed. En nou krijgt die pukkeltjes. <tied> Ja, en een schrijdende bips. Dat heet zo, chef, het, ja. voeden, het voeden van de computer, chef. En daarbij ja. moet iets fout gegaan zijn, chef. Ja, jullie hebben hem vergeten even op te houden, hè, Paul. En hem niet even voor zijn billetjes slagen. En toen is zijn elektronisch boertje vast blijven zitten, hè, Paul. ...en dat knalt hij er over een half jaar uit tegen mijn levenswerk aan. Rang, ...halve meter uit het lood en ik het gevangen geboerd. Ja, het is mijn raadsel, chef. Wel mijn... nee, Paul, het is toch heel gewoon hoor. ha, is... ah, mijn compagnon... Hem, ...meneer Rinnigman... Verenigde aan het bedreven Bils goed morgen. Let op. Ah, uh, dag, George. <laughs> nou, let op, maar die scheur ik even mee, zeg. Kan je lachen? Ja, meneer Bils, is zo, Nou en of, zeg, nou en of. Ja, hier komt die. En hoe, en hoe, dag, meneer Rinderman. Ja, nee, nee, eerst ik even. Meneer Rinderman, als ik even mag, ja. <laughs> Om te beginnen dan, hè? vanmiddag de opening van mijn shop. ja. <laughs> ja. Noemt u het nog maar even Hermeshof, hoor. Even dan nog. Want er zijn wel een paar letters naar beneden gekletterd, hoor. En nu staat er alleen nog een heel terecht, m'n ja. <laughs> ja, nee, maar straks kunt u daar ook om lachen, vast wel. Want die 2000 duiven, hè? Nou, die zijn al onderweg, ja. <laughs> ja. Die zijn al op de wieken, meneer in de man, gebraden en wel. Leuk, hè? En dan dat allerardigste dansje van die zaramante bloemenmeisjes, weet u wel, nou... Dat wordt dan wel een dusdanig bestiale seksorgie, dat zelfs een PP lid in opstand zou komen, ja. <laughs> ja, ja. Wat zegt u? Ja, zeker, nee, ik maak geen grapjes, meneer man. En de koeien maar vreten. Ja. Nee, van de parachute's, die parachute's met die 3000, jaar dat was... Juist, vast, ja. ik weet u niet. Nee, Weef stelt voor vanmiddag 3000 grafkransjes te droppen. Enorm, hè? Nee, meneer man. ik heb geen druppel gehad, meneer man. Maar nu even de grootste grap, ja, meneer Rinderman, ik hou hem kort. Zit u? Goed, moet u horen. <lacht> Gisteravond is neef even op cursus, hè. Nou, en u had u onze bouwberekeningen meegenomen, ja. Nou, en laat dan zijn leraar nou een vraag overstellen. He? Wat een eer, ja. <lacht> maar wat vraagt de man, let op, hij vraagt waarom staat er hier in de uitkomst van het bodemonderzoek een 3? En waarom is het in de rest van de berekening een 8-1 geworden? Nou, neef Eve, waarom niet? Waar? Ik kreeg een 8 voor mijn antwoord. Helaas. Nee, ik bedoel, goed zo. Haha, <laughs> Een 8. Neef eef kreeg een 8 voor zijn antwoord, meneer in de man. Een 8 voor de scheve toren van Biels. En nou u, meneer Inderman. Ja, ja. Polleman, moment, meneer man. Polleman. Ja, chef. Volgens meneer Remann hier volgens meneer Rinderman, klopt het. Ja, dat zei ik ook. Z zij ook. Ik, ik, ik, ik, ik versta me een keer, zeg. Pardon, chef. Volgens meneer Rinneman gaat het hier om de trekspanningscoëfficiëntie. Paul. <lacht> Ken dat, Paul. Ja, chef. 2,7. 3 x 2,7, Paul. Is 8,1, chef. Bravo, Paul. Dat wist Nebo. Paul, het kind. Hij, hij kreeg er een acht voor Dus het klopt, Paul Ja, chef Er zat niks geen Paul Nee, chef Er vraagt geen rekenkundig boertje, Paul Nee, chef Nee, Paul Nou, dan word je hartelijk bedankt, Paul Van wel eens flauw, jongen En meneer Rinderman Hallo, bent u er nog? Ja, uh, bent u er nog, ja Dan moet u kijken <laughs> U had het al begrepen, hè Dat ik poogde u in het ootje te nemen Ja, ja, ja Dat ik u poogde te vangen met een strikvraagje Nee, maar dat zat me niet glad, hè maar het was niet al zo nagaan bedoeld door meneer de man. Wel oh nee meneer de man. Meneer de man u is goed als u is niet zo goed overkomt is meneer de man.